Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zond je gisteren ook weer voor de zoveelste keer met een natte broek te soppen in je schoenen? Je bent niet de enige. De enorme hoeveelheid regen van de laatste tijd zorgt voor veel problemen. Deze aardappelboer in België ziet zijn hele oogst wegrotten waar hij bij staat. begin van de maand zat me continu in dat weerbericht te kijken. Dat was drie vier, drie, vier keer op een dag. Nu kijk ik gewoon weer. Het heeft geen zin. Het is de eerste keer dat ik op het veld ben... En uh, voor de rest, ik probeer niet te veel na te denken. Ik wil nog slapen s'nachts en ik wil nog een leven nemen ook. Dus uh, nee. Ja, in het westen van Vlaanderen is het rampenplan uit de kast getrokken. En in de hele van Noord-Frankrijk is code rood afgekondigd. Scholen blijven daar dicht en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Een ochtendje bij de garage voor meerdere bewoners van een straat in Den Haag. Bij een achtervolging verloor iemand de macht over het stuur en klapte met volle snelheid op een rij geparkeerde auto's. De bestuurder was vlak daarvoor gevlucht toen hij de politie zag. Waarom weten we niet? Twee van de drie inzittenden zijn gevlucht. Een derde raakte gewond bij de crash en kon door de politie uit de auto worden gehaald. In een fabriek in Zuid-Korea is een werknemer doodgedrukt door een inpakrobot. Die zag de man mogelijk aan voor een doos met groenten. De werknemer werd door de robotarm vastgegrepen en tegen de lopende band gedrukt. Hij kwam toen in de verdrukking en overleed in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht of de robot kapot was of dat de man zelf een fout maakte. En in heel Europa is er geen fijnere plek om te wonen dan... Amersfoort. De stad heeft de titel European City of the Year gewonnen. Dat is een prijs voor de beste stad om in te wonen en te leven. Snappen deze mensen wel. Het voelt ook gewoon als een fijne stad om te wonen. Het is een stad, maar het heeft nog wel dat dorpse, zeg maar. dus uh, iedereen kent elkaar wel redelijk. Dus uh, wel alle dingen uh, voor een grote stad. Uh, alleen wel kleinschalig, dus uh, je kent elkaar en uh, het is nog een beetje gemoedelijk. Amersfoort is trouwens niet de eerste Nederlandse stad die de prijs wint. In 2015 ging Rotterdam er ook alles met de titel vandoor. Het weer, de meeste regen is inmiddels het land uit. Er zijn opklaringen met zelfs wat zon. Zitten wel nieuwe buien aan te komen, soms ook met onweer. En het wordt een graad of 11. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen is de vertraging een kwartier. En op de A8 staan stad Amsterdam bij Knaupend Koenplein nog 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 FM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 Make me crinkle my nose To my toes makes the crinkle my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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Jabalya-kamp bij Gaza-stad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt dat er bij een operatie in Jabalya terroristen zijn uitgeschakeld, maar het leger noemt geen aantal. Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft toenemen. In het schooljaar 2021-2022 waren het er ruim 35.000. Sinds 2016 stijgt hun aantal, met uitzondering van de coronajaren. De vele regen leidt tot overlast in het westen van België en het noorden van Frankrijk. In West-Vlaanderen zijn afgelopen dagen al zandzakken neergelegd en dammen gebouwd. En vandaag en morgen wordt er meer regen verwacht. Het weer hier vanmiddag volgen vanuit het westen buien, soms met onweer. En het wordt maximaal 11 graden. I'm